Uh, <laughs> We beginnen met Brit Ganesha. <laughs> pagina, pagina 12. Uh, het, het vers uh, 28. Ja, verhaal het nog een keer. Op pagina 12, de regel, of het vers 28. Even nog, kwam bij mij nog verder even een... Iets wat we hebben net geleerd, maar dan we gaan het toepassen bij Brit Gadasha. Het It is iets wonderlijks wat we hebben geleerd in de zoger. Dat wanneer Israël zich verbindt met de schepper door de Torah de voorschriften naar eigenschappen. Dan gaan ze samenvloeien met de Schepper en dan kunnen ze, worden ze net als hij. Dus dan kunnen ze ook, zegt hij ook, onder andere eh, de doden tot leven brengen. En er werd gesproken over, zoals Eli, Eli dat deed, en um, Elisha, enzovoort. Hoe kunnen we dat uh, gewoon eenvoudig, ik heb, we hebben het al op de zorg al gedeeld, hebben we hebben dat al flink uh, uit elkaar gehaald, uit, uit, uiteengezet. Maar hoe kunnen we dat zien? Aan de ene kant de schepper, aan de andere kant is de mens. Wat doet ons denken? Wie is de schepper? Wat heeft de schepper opgebouwd? Waaruit bestaat de schepper. Ja, ik bedoel niet één sof, één sof. Daar zit absoluut geen, geen structuur in. Maar de schepper. Tien sfeerot. Huh? Sphier. Oftewel vijf werelden. Ja of niet? Dat is de schepper. Dat is de kracht. Dat is de kracht in het heelal op een speciale manier opgebouwd. De boom des levens, wat we noemen. Dat ja? is de schepper. De zielen van de mens, dus bestaat een schaal van de krachten van de schepper. Dat is de schepper. De schaal van de, de werelden. Dat is de op de schaal, de schaal van de werelden. Vijf werelden. En bestaat ook de schaal van de zielen. Duidelijk. De mens is geschapen wanneer? Na het breken van de kilim in de wereld nekudim, daarna werd de wereld atziloet opgebouwd, daarna werd uh, opgebouwd dus die wereld atziloet, daarna briyajitseravasiya, herinner je nog, en daarna, pas daarna, werd de mens geschapen. Dus het systeem van de zielen kam, kwam later, van, vanzelfsprekend is het. Dus van wie komt, wie, wie um, als de mens, als wij zeggen dat de mens die zichzelf in overeenstemming brengt met de schepper, die kan ook wonderen doen, ja, die kan bijvoorbeeld doden tot leven oproepen, wat betekent dat? Dat betekent dat iemand die zich bevindt in het systeem ja, van de zielen, in het, op, de, op de schaal van de zielen, ja, dat die gaat omkleden, bekleden, de overeenkomstige krachten in de wereld, op, aan de, op de schaal van de werelden, geestelijke werelden. Ja of niet? En daardoor gaat dit dan... Uh, doorgeven de krachten of de krachten die in hem werken, ja, de krachten die hij binnen hem zijn, de mens, die zich overeenkomt, die overeenkomt naar eigenschappen in deze toestand, die kan door deze krachten te gebruiken, aan te wenden, kan die uh, bijvoorbeeld doden tot leven brengen. En nu vraag ik jullie af, Vra vraag ik jullie, wie doet dat? Als de mens dat wel Elisha the date of Eliyahu the date of Yeshua the date of self Yeshua the date we do it we do it the man's of the shepherd the kracht die binnen de man is de kracht en niet de mens. The man kan niet uit uit geen wonder doen de man is de vierste stadia van het de mensen moeten ontvangen oké okay, Yeshua is uh, toen show kwam hier, had hij ook in zichzelf, ook opgenomen, ook die vier stadia van de kliketter. Oké, okay, het is niet echt wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar in principe, alles, elke mens op aarde, alles wat de vorm, alles wat lichaam verkreeg hier op aarde van vlees en bloed, kan niet anders, de mens zit binnen en de mens kan alleen maar zich in overeenstemming, in overeenstemming brengen, brengen met de krachten, ja, met de boom des levens. Ja, naar die, met, die vijf, met die vier werelden vanaf de wereld absoluut komt, komt, waar vandaan komt, van welke wereld komt de, de, de, de, de, de opleving uit de doden? Van de wereld absoluut, ja of niet? wie dood is... die bevindt zich... in onze wereld... of in de waarneming... van de werelden... oké, okay, daar is minder... dood zit in de mens... van binnen, die man die al... komt tot de bria... die heeft meer leven in zichzelf... heeft meer kracht, meer plaats... binnen zichzelf, heeft gemaakt voor... het ontvangen van het licht... maar... Wie doet dat allemaal? Niet de mens. De mens alleen voert iets uit. De mens, de mens zelf heeft dat niet intrinsiek de krachten om een ander, ander te redden, geestelijk. Alleen wat hij ontvangt, kan hij dan doen. Dat is wat hij ook ons had verteld. Dat zij alleen maar doen, zij alleen maar brengen zichzelf in overeenkomst met hem, ze gaan lijken helemaal op hem, op de schepper. betekent dan, en dan kunnen zij door het samen, dan gaan ze samenvloeien met Hashem, en dan kunnen ze wonderen doen. Maar kan een mens wonderen doen? Geen sprake van. He? Dus als je hoort ergens van wonderen doen, dan moet je vluchten van, deze, van, deze gege van die gegevens. Want het is absoluut onmogelijk, duidelijk. Alleen door de Torah, door zich verbinden via de boom des levens, kan men alleen maar, alleen maar, door die overeenkomst kan men wel, door deze krachten die de mens ontvangt, door het, het bestaande, uit, uit het bestaande, kan alleen maar de mens uh, het leven bezorgen. Duidelijk. En niet... Het bestaande uit niets. Elke mens is alleen maar het bestaande uit niets. Leuk? Geen mens was het op aarde die het bestaande uit het bestaande was. Alleen een licht. Het bestaande uit het bestaande. En daarom geen mens kan wonderen doen. Nooit gebeurde dat. Nooit is het. Nooit gebeurt het. Ook nu niet. En ook tot de komst van de machine. Geen mens kan zelf. Uh, wonderen doen. Eigenlijk wanneer iemand zoiets doet, dan betekent dat die zich in overeenstemming heeft gebracht, dat betekent niet dat hij, die, dat het zijn eigenschap is. De mens kan dat niet doen, hij heeft alleen, en dat kan ook zijn, dat hij heeft alleen maar, uh, het is momentopname. Eigenlijk het momentopname, hoor je dat? Het is het momentopname. En misschien later verliest hij deze gave, de mens. Niet verliest, men kan niets verliezen in het geestelijke natuurlijk. Maar met, kan, dat kan zijn, want er bestaat een vrije wil bij de mens. Dat kan zijn dat hij daar later verzwakt. Door wat dan ook. Zo waren ook geest, bijvoorbeeld profeten hadden we ook in de Torah. Die verschillende momenten hadden in hun leven. En dan bij een zeer speciaal moment, wanneer het was echt een, een uh, hoogtepunt van zijn geestelijke gaven, van zijn geestelijke uh, werk, dat zij zichzelf in zuiverheid brachten, in de uh, hoogst mogelijke zuiverheid op dat moment, ontvingen zij ook van boven deze, die profetie. Maar dat wil niet zeggen dat die profeet altijd de rest van zijn leven al uh, uh, de, de, die profetie zou kunnen ontvangen. He? Maar het is wel, wel zo dat men zegt ook dat de wijze is groter dan profeet. In de hele getal zegt men. Want de profeet hangt af van de inspiratie, van boven. Wordt men hem gegeven of niet? Ja, en dat kan zijn dat hij een bepaald moment, bepaalde periode de, of moment dat hij is ontvankelijk daarvoor, dan geeft men hem want overal waar het ontvankelijk is, dan kan men het licht ontvangen, terwijl een wijze betekent iemand, wie is wijs iemand die strijft om van de enige wijze om met de enige wijze in overeenstemming te, te komen, want wie is wijs alleen de schepper is wijs geen mens is wijs. Dat zegt men in de Torah wat wij leren. Wie is wijs? Die streeft naar de wijsheid van de wijze. Die ook wijs wordt genoemd. Dat zijn dat, dat bijvoorbeeld iemand die leert, uh, leert, leert de innerlijke Torah die, bij die iemand die to, de, de, de innerlijke Torah leert, die blijft uh, steeds stegen. Die altijd stegen. En daarom, wat wij, luren, wat, wij, wat wij leren met jullie, bestaan niet naar beneden gaan. Het is soms, hebben we soms gevoel dat wij alsof wij naar beneden gaan. Maar wat wij doen is, is absoluut opsteken, steeds hoger, verder en, en dichter bij de schepper. Ja, men bestaat naar, naar, naar het bekende principe. Maar alleen bij in het heilige gaat men alleen maar vooruit, omhoog en niet naar beneden. Want alles wat er gisteren was, verbranden wij samen met de man die wij opbrengen omhoog. En wij kunnen niet terugkeren. Ik kan bijvoorbeeld ook nu niet terugkeren naar wat er was drie maanden geleden. Het is absoluut, het is net als als alsof het een ander mens was. Van binnen, mijzelf. ik wil niet zeggen, elke dag weer opnieuw, elke dag... Begin je weer opnieuw, net als, uh, als, uh, alsof je net elke dag weer opnieuw begint. Het is niet zo dat jij kan staan, sta bijvoorbeeld sta je op en dan ochtends ochtend, en dan kan je rekenen op wat jij gisteren hebt gedaan aan je geestelijke werk. Zo werkt het niet. Men kan niet uh, kapitaal opbouwen uh, hier beneden dat men uh, erop kan rekenen dat uh, vandaag ga ik lekker slapen, ik heb al verdiend. Bankrekening, geestelijke bankrekening, hier absoluut mogelijk. En men kan niet opbouwen geestelijk, eh, staat, staat in het dat gezegd wordt. En Zadik zal niet uh, rekenen op zijn zitkoet, op zijn rechtvaardigheid. Rechtvaardige kan niet rekenen op, de dag, op een dag van, van ellende op zijn rechtvaardigheid. Als er een ellende komt, dan kan hij niet rekenen van oh, ik heb uh, verdiensten, zoveel dit en dat en dat. Het kan niet, waarom, wat betekent dat? dat? betekent dat elke dag heeft zijn eigen uitdaging, zijn eigen correcties. De mens is geplaatst in deze wereld om te werken. Heerlijk werk te doen, heerlijk werk te doen. Want heerlijk betekent omwille van het geef. Maar elke dag is het opnieuw. Elke dag sta je op en moet je opnieuw doen. Want elke dag weer komt een, een sterkere kracht van binnen... De wens om te ontvangen dat jij nooit tevoren had kunnen uh, definiëren binnen, binnen jouw gevoel. Er komt nog een stukje wat van mijn wens om te ontvangen. Verschrikkelijk iets op een heel andere fijne, verfijnde vorm. En ik moet het corrigeren. Maar van binnen, daar waar de jesot is... Daar altijd die verhevenheid bestaat. En dat de plaats waar de jesot is, die wordt steeds dunner, fijner van binnen. Het ervaren van deze plaats is niet grof meer. Het wordt steeds fijner. Fijner betekent um, verhevener. En tegelijkertijd natuurlijk nog dieper, elke dag kom je nog dieper en dieper in je eigen kidiep. En niet ergens zweven, maar dieper en dieper Dus, wat we hebben nu geleerd, de mens kan geen wonderen doen. Ah, wanneer Elisha, of, of uh, wie, uh, wie dan ook dus van die grote profeten, de doden en dode opwekt tot het leven, betekent dat door de kracht van Hashem, door de kracht van het bestaande uit het bestaande duidelijk, en niet een mens kan, geen mens kan het zelf doen door zijn eigen kracht dat is erg belangrijk, dat weet goed een keer en steeds uh, in de gaten houden dat weet, begrepen dat dit absoluut onmogelijk is dat wat de hele het hele geschrift ons zegt het moeten we weten dat het niet gaat om het vlees Zoals wij dat kennen, ja, ons vlees. Uh, hiermee, nog Brit Gadasha, nog uh, het heilige, nog de Torah, Tanach spreken over het vlees van de mens. Uh, uh, het vers 28. ואל תראו מן ההורגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרוג אך תראו את דפוחני רכב אשר יוכל לאבד גם את הנפש גם את הגוף בגיהינון en nu schrijf je geweldig iets wat echt past bij wat wij, wat wij hebben geleerd. Hier ook in de zogen. Wat wij nu hebben net waarmee wij ons mee bezighouden. 28. Be'aalt Jeroen, zegt Yeshua tegen hen. En wees niet, vrees niet voor degenen die het lichaam dood maken. Die het lichaam doden. Maar die de nefes niet kunnen doden. Achtyraou, maar vrees voor het uh, asher juhhal, voor degene, voor die, voor hem die uh, zal zowel het lichaam als zowel het de Nefesh als het lichaam uh, ter gronde, ten gronde uh, kunnen brengen in gehinnom, in de hel. Zie wat je ons nu zegt. Dus niet bang zijn voor iemand die jouw lichaam kan doden, want het, het is niet een dood wat eigenlijk is dat geen dood. De mens hier Yeshua duidelijk ons maakt, dat het lichaam is niet de mens. Dus wie uh, het lichaam dood, uh, daar moet je niet uh, bang voor zijn, moet je niet maar Want de neffers kunnen ze niet, niemand kan komen met zijn wapen. Aan je neffers. Niemand kan de, de mens zelf eigenlijk geen Mens, niemand kan doden de mens. De mens kan niemand doden. Hier op aarde. Huh? Alleen zichzelf. De mens kan zichzelf doden. Ook niet. De mens kan zijn alleen zijn... zijn hoe zeg je dat? Hij kan natuurlijk... De mens zichzelf kan... kan uh, um, zijn eigen lichaam kan die natuurlijk naar de knoppen brengen. En samen met, met zijn lichaam natuurlijk uh, brengt die... De mens kan zijn... Ziel als ze nerveus brengen naar de klipot. dat is dat is door de zonde, dat is dus die brengt dan naar de klipot. dat is net als net als dood gaan. Dat is de de daarmee zichzelf. Maar in principe uh, de mens kan niet ziel, de mens kan niet dood. Want het lichaam, wie doodt het lichaam? Nou, de, de ziel vertrekt, Nefesh, ja, de ziel vertrekt, de ziel komt weer in de volgende generatie terug en misschien was dat wel voldoende, misschien was het, uh, het kan ook zo zijn dat de mens lichamelijk gedood wordt en terwijl het moment is, op het moment wanneer zijn ziel al klaar is in het werk hier op aarde kan ook zijn. We weten niet de reden, we weten niet hoe en wat. Wij hier kunnen, kunnen met ons verstaan, we kunnen um, vinden dat dit jammer, jammeren, et cetera, et cetera. Zelfmoord. Huh? Zelfmoord uh, is iets dat. Um, kijk, moet je zo zien. We gaan niet uh, moraliseren, want we gaan alleen spreken van het, van het geestelijke. We spreken niet van het doden. De mens doodt zijn eigen lichaam. Right? Ook de mens die zelfmoord pleegt, die doodt alleen zijn eigen lichaam. Zijn right? ziel kan die niet doden. Wat de mens doet wanneer hij zichzelf zich, zich doodt zelfdoding. Hij ontloopt, om welke reden dan ook, de mens ontloopt zijn correctieproces. Als een mens klaar is, je kan zeggen, nou, misschien is hij klaar, dan, dan gaat hij zichzelf, uh, zichzelf omzij brengen, om brengen. Hij is klaar, misschien met geestelijke werk, en dan gaat hij zich, kan niet, op, dat is onmogelijk. Maar we hebben geleerd, als een mens klaar is, krijgt hij altijd weer, nieuwe portie weer voorgeschoteld om te doen, en als de mens helemaal gmartikoen zijn persoonlijke gmartikoen ontvang uh, bereikt, want dan, wat dan dan krijg hij dan ook misschien van boven, wordt op hem dan opgelegd om weer werk te doen, niet voor zichzelf dan meer, maar voor de anderen, voor anderen om voor hen werk te doen of, herinner je nog, we hebben dat ook geleerd uh, ...van Rabbi Giyah... ...dat hij klaar was met het werk... ...voor zichzelf... ...en toen... ...Rabbi, Rabbi Shimon had... In de, in, de, ...in de hoge yeshiva... ...in de hoge leer, leerschool... ...had van de Mashiach... gevraagd nog extra jaren... ...voor hem... ...Rabbi Giyah om hier op aarde te doen... Te, ...te leven... ...om verder het werk te doen... ...dus een mens gaat dan werken... Wanneer de mens klaar is met zichzelf, wat betekent klaar met zichzelf? Gmartikoen betekent de correctie van de zonde van Adam. De, de mens komt tot zijn toestand in de parzo van Adam. Dus de, de mens, wat betekent klaar zijn met zichzelf? Beteken, Gmartikoen betekent dat de mens corrigeert zijn eigen vijf killing. Maar niet de vijf kilim die echt van de hele mensheid zijn ten opzichte van deze mens. Ja? Waarom? Wat betekent dat? De mens alleen gaat, alleen welke lichten gaat de mens corrigeren in het algemene aspect van zijn, in zijn gmarticum, persoonlijke gmarticum. Alleen naar aan, alleen naar aan. Net zoals de ziel van, van Adam. Adam had welke. Welke lichten alleen? Nee, Fischeroe, Ne Shama. Maar de gar had hij niet. Herinner je nog? De gar wilde hij, de lichten je niet Ichida, wilde hij aantrekken. Door zijn zoon was het, uh, was het uh, van hem uitgegaan, dat licht. En dat is wat wij corrigeren. Dat is de eerste stadium, het eerste stadium van het werk wat wij doen. Dus de Gmartikon betekent lichte nefesh roch en neshama te corrigeren, te brengen waar to? naar tot de absoluut. Dat is alles. Want Asiya dat is de nefesh yitzera is roch en priya is neshama. Deze drie moet de mens dus opsteken dat die drie deze drie gecorrigeerd, dat is één Marteku. Maar daarna en daarmee is ik wat maar sommige zielen, zeer hoge zielen, die ook hier op aarde zijn geweest, we hebben dat ook geleerd, rechtvaardig aan hen wordt het ook verdere werk gegeven, herinneren we hebben dat geleerd, om uh, verder mee te doen aan, de aan het scheppingsproces verder, om de lichten, om, uh, dat, dat krijgen, die lichten te krijgen hier op aarde, die ook Adam, Adam had ook nog niet, Gedaan. Adam had alleen maar drie lichten, Nefeshroge en Shama, aangetrokken. Terwijl die grote rechtvaardigen, die gaan ook werken om de Gaia en de Yichida aan te trekken in de wijze waarop, in de, op de manier zoals het kan. Natuurlijk niet, niet zoals het in de hele Gmartikun voor de, alle mensheid, voor de hele mensheid zal plaatsvinden. Maar dat is dan het, de tweede fase van het geestelijke werk. Dus een mens kan nooit, een mens die aan zichzelf werkt, die eigenlijk aan een mens, het verschijnsel, zelfdoding, uh, is absoluut uh, onmenselijk. Men doodt zichzelf, zijn eigen lichaam, ik vertel geestelijk, het alleen geestelijk, uh, iedereen mag dat doen wat je wil natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen vrijheid... om te doen wat je wil... maar het is absoluut... Uh, de mens denkt dat hij ontloopt... daardoor de pijn... ontloopt... de pijn... en de pijn is niet alleen wat de mens voelt... lichamelijk... Het, soms is het, het emotioneel pijn... wat de mens doet... en je kan het niet verdragen... meestal is het dat... het ergste... want welke pijn de mens ook heeft... Als de, pijn, de mens, als de mens als een mens wat op als een mens geloof boven het verstand uh, opbouwt en steeds elke momen, elk moment, elke moment elke momentopname geloof boven het verstand gaat opbrengen, dan wordt voor hem al die pijnen kan hij dan verdragen met gemak. Kijk, uh, ehm hij had aan het einde van de, van de jaren... Had hij een, een kanker van zijn bottenkanker. En verschrikkelijke pijn, pijn had hij. Maar had hij dan voor een moment... Uh, gestopt met zijn werk? Had hij op, op, voor een moment geklaagd over iets? Er, is, er kan nooit een reden... dat kan nooit een voldoende reden zijn... ...dat de mens door het pijn en door dat, dat pijnen die de mens fysiek ervaart... ...het is dan, als de mens dan boven het verstand gaat, gaat werken... ...dan is het voor hem, welke pijn dan ook dat de mens heeft... ...het is net als een uh, gekibbel, als een uh, uh, muggenbijt. Waarom? Omdat hij ziet dan, uh, de mens moet altijd weten dat niet het vlees is de mens... Maar wat daarin zit. Alles, het vlees, elk vlees is, is stinkt en is gedoemd tot uh, uit elkaar te vallen. Terwijl iemand die bezig is met het geestelijke werk, die gaat met de dag verder. Dat is wat wij doen. Elke dag de kracht wordt krachtiger. Want de kracht zit hem niet in het lichaam. Maar de kracht zit in de ziel die uh, steeds weggerukt wordt van dat, stukje, van dat stinkend vlees. Van dat, uh, de, uh, de macht van het vlees over de mens. Dat is de mens. En daarom, wat er ook, wat, die, wat de mens ook ervaart van zijn, naar zijn, in zijn, ja, om, uh, er is, er, er kan geen reden zijn voor een mens om, uh, voor zelfdood. Maar dan spreek ik alleen niet van de, van de mens in deze wereld, want, uh, of de mens in deze wereld zichzelf dood, of niet, het is, mens dood zichzelf, meestal omdat, hij associeert zichzelf, hij wordt al lichaam. En hij is dan een lichaam, hij ziet zichzelf als lichaam, en dan natuurlijk, als een mens zichzelf ziet, ziet als lichaam, en hij ziet dat hij gaat rotten, zijn lichaam natuurlijk, dan denk je, wat heb ik eraan? Dan, dan op deze manier. Maar de mens wordt dan niet ontslagen van zijn geestelijke werk. En de mens dan ...zijn ziel... Hè? ...zijn ziel moet natuurlijk... ...dan betekent dat hij... ...zijn werk hier niet heeft, niet heeft afgemaakt. Want al die... ...al dat leid wat aan de mens gegeven wordt... ...in, dit, in, dit, in, dit, in deze wereld... ...is opbouwend. Welk leid dan ook. In, in die tijd... ...in een bepaalde tijd... In, in, de, in, in een bepaalde periode is het concentratiekampen, He, de, de verschrikkingen van verbrandingen en uh, anders. Mijn hele familie werd begraven, levend begraven. Dus ik weet niet wat beter is, ik weet niet wat mi minder leed is. Om even in de gaskamer even, even een krantje, uh, krantje aan en dan de the mens en dan even een paar, paar, paar happen even van die gas en dan niet en of dat, it, ah, dat men gooit de mensen echt echt als stapel als stapel vee in in in een kuil en gaan ze gaan ze begraven dan is het verschrikkelijk natuurlijk uh, weet niet wat voor en ook dat is absoluut absoluut uh, opbouw en maar dat moet je dat zien, dat het opbouwend is. Dat er absoluut valt, nooit, nooit viel, nooit viel, en valt, en zal vallen, nooit om de schepper iets te verwijten. Nee, want elke generatie is er bestaat, het leidt de, de, de, de, wat dit, deze generatie, of in het algemeen aspect, en het, in het bijzonder elke mens, uh, wat hem of haar aangaat, dat het leid wat je ervaart, wat je moet verdragen, is absoluut op opbouwend. Daardoor kom je, door, daarmee kom je door het lichaam heen, laat je door het lichaam heen, het licht komen, dat jouw uh, reding brengt. Kijk, de hoogste, de hoogste leid, kijk nou wat leed verdroeg Yeshua. En het leed dat absoluut niet aan hem, werd weggelegd. Wij hebben ons eigen leed dat wij moeten wel leiden, om, vanwege onze eigen zonde, laat en Yeshua, heeft het verdragen leid, voor de zonde van anderen, want hij had niet gezondigd. Nou, dat is de absolute liefde en uh, volmaaktheid die daar is. Maar dan moeten we leren dat niet het lichaam, niet bang zijn voor <coughs> zij die het lichaam doden. Niet voor de bacteriën, niet voor de. Ziektes. Uh? niet voor de, dat is wat hij zegt. Niet bang zijn voor de. Uh, uh, Natuurlijke. Uh, uh, vijanden die de mens heeft, als het ware, dat de, de mens het lichaam gaat uh, steeds degraderen, kijk, wat wij kunnen niets aan doen, Geen, we steeds kijk, en met de dag is het zo dat het lichaam gaat uh, achteruit, ja of niet vanaf het, de geboorte van de mens, vanaf het moment van de geboorte is het alles al de dood in het lichaam zit al inbegrepen zo hey, so is het. Dus, daarom dat niet, dat is de mens. Een mens moet tijdens zijn leven, tijdens het verblijf in het lichaam, moet je dat werk doen van binnen zijn eigen eh, ziel, corrigeren, nevers, zijn lage vormen eh, van zijn ziel, enzovoort, is nevers, Daarna uitgecorrigeerd zijn nefes. Daarna gaat hij zijn roer corrigeren. Dan zijn shama en daarna is hij klaar. Dus dan zegt hij ons daarom: moeten we niet bang zijn voor het lichaam, voor datgene wat ons lichaam doodt. Maar de neefers zal niet, maar wat de leefers niet kan doden. Maar phrase voor die uh, ook zowel so de nieren als het lichaam in de gehenom in de hel kan zeggen um, dat um, brengen en dat is wat hij ons zegt in de geheenom, in de hel. Want wie zichzelf hier in deze wereld dood, natuurlijk dat zijn ziel komt in de hel. Absoluut. Maar het is niet erg, absoluut. Je moet je niet denken dat de hel is iets wat geheenom, dat het helemaal iets wat verworpelijk is. Wat de mens hier niet wenst, dat op. Als de mens hier dood, zichzelf dood, dat betekent dat hij wil niet correcties doen hier in deze wereld. Ah, nee, Willen hier niet leiden, dan zal je daar leiden. De ziel vertrekt, want niet mens denkt dat het lichaam is, nee. Zijn lichaam die gaat naar, naar, naar, het, naar, naar een bepaalde plaats of naar een crematorium. Ja, of wordt begraven, dat is het lichaam. Maar de ziel gaat naar de om. de ziel kan je nooit doden. Dus zijn ziel gaat wel daar naartoe en daar wordt hij gezuiverd. Je kan niet anders, want de mens hier wil niet zichzelf corrigeren. Wat is beter, ik vraag jullie? Om hier getuchtigd te zijn en daar rein te blijven in de eeuwigheid. Dat is op deze manier de, de mens is gemaakt. Net zoals de kinderziekten, moet je dan mazelen en al die andere dingen moet je verdragen, heel veel. Het is goed voor de mensen, voor die bestendig in het leven. Zo is het ook geestelijk. De mens is hier gezet om om correcties te doen. Beter hier te doen correcties met een b, met, dat, met, dat, met, met, met dat met dat leid wat eigenlijk niets voorstelt in vergelijking met een geweldig met een geweldige uh, uh, Vooruitgang wat de mens boekt in het eeuwige bestaan, dan, oh, dan, wat is beter? O, en of de mens wil, uh, wil dat een beetje leed niet verdragen en kan het niet, of zegt dat hij kan dat niet, en die gaat zichzelf omzeepen, ja? dus zichzelf doden, wat, wat, wat, wat, wat, wat bereik je daarmee? Wat de mens moet verdragen, moet hij verdragen. Niemand kan ontlopen om volwassen te worden. En de wasdom is het kunnen verdragen. Nee, want de mens moet verdragen zijn eigen kelin. De mens kan zichzelf niet verdragen. Daarom, daarom gaat hij zichzelf doden. Of gaat hij dan schreeuwen op anderen. Projecteren zijn eigen ongecorrigeerdheid on op anderen. Als je op iemand jou, jouw stem opheft, dat betekent dat het jij laat zien jou niet gecorrigeerd zijn. Wat er ook met jou gebeurt, wat, hoe je, je ook voelt, je hebt geen excuus om de ander, om jouw stem op te heffen op de ander. En als wij dat nog steeds doen, betekent dat wij een situatie niet aankunnen dat wij dat leid niet aan kunnen, natuurlijk soms er momenten zijn waarbij een zwakke moment, Wij voelen een zwakte, en dan gaan we dan schreeuwen op iemand anders, of, en in het bijzonder tegenover onze naaste. Ja, dat is het erg gemakkelijk is om je naaste aan te pakken, dat in plaats van iemand anders, iemand die Vreemdeling, of een bui, een buiten, iemand buiten jou is. Yes. Iemand die uh, op je werk, of iemand, ja, of een buurman of zo. Makkelijker, veel gemakkelijker is het jouw eigen vrouw aan te pakken. Gete, of jouw kinderen, of, uh, of jouw familie, jouw moeder. Dan moet je altijd opletten in het bijzonder met jouw familie. Want daar zijn we juist erg losjes. Met de familie moet je goed opletten, want die pakken we als de eerste aan. Want dan, we gaan ons niet dan, uh, we voelen dat net of het, of het een deel van mij is. En we gaan niet, ons niet uh, uh, distancieren om te zien dat de ander zijn eigen ziel heeft. We voelen dat we uh, net de macht als het ware om te projecteren onze ontevredenheid op de ander. Dus als eerste moet je opletten altijd jouw naasten, die, die zijn daarom Jezus ook zegt, onder andere daarom, dat je vijanden zijn jouw naasten, hè? Dat jouw, in jouw familie, in jouw huis. Want op die ga je afreageren, je? daarom is het jouw, uh, het probleem is juist de naasten die in jouw huis zijn, dat betekent familie, jouw verwanten, jouw, die onder jou zijn, als het ware die ...jouw familie zijn, dus die jij onderhoudt of zo, een vrouw, een vrouw of een man, etc. Maar is het dan beter om het kunstmatig te onderdrukken? Natuurlijk moet je dat niet kunstmatig... ...kunstmatig is alleen maar kunst, dat is wat is in Nederland wel, wordt al gedaan, al sinds 2000 jaar. Men weet wel geweldig hoe dat, hoe dat, hoe dat te verdrukken, niet alleen in Nederland... Te verdrukken, maar wel precies hoe men moet zeggen. Maar die dat is het belangrijk. Kijk, natuurlijk moet je ook niet eerst inspanningen leveren om ook de uiterlijke kant. dat eh, ook eh, kunstmatigheid is niet erg, maar als je die kunstmatigheid ook verbindt met het innerlijk werk wat je doet. Hè. Van buiten moet je juist opletten in de toestand wanneer je voelt dat jij... dat jij dat jij een bepaald leid niet aan kan, en dat leid kan zijn dat jij op je werk iets uh, niet goed ging, of jij moe bent, et cetera, dat jij op dat moment komt thuis en jij kan het niet verdragen, jij wil het niet verdragen, niet eens, begrijp je, omdat jij wil een beetje losjes nu, jezelf losjes terwijl, en dat, dat op dat moment, goed opletten, op het moment wanneer het leid bij jou komt, van binnen. En dat leed moet je een stukje leed uh, verwerken bij jezelf. Hoe? Door geloof boven het verstand. Als je weet dat elke vorm van leed, dat niet zoeken leed, niet opzoeken leed, maar als het leed zich voordoet binnen, jou, binnen jouw kilim, dan moet je het leren verdragen. En Dat is natuurlijk wat ik zeg aan jullie, is precies hetzelfde is geld voor mijzelf, ik val veel door mijn neus zeg zeggen dat vaak val regelmatig. Voel tekorten daarin, maar dat is dan, maar wij we zijn wel bewuster van. Dan ja. ga ik dan over, over een kwartiertje of zo, een of vijf minuutjes of langer, of een half uurtje, dan kom ik wel toch wel naar boven dat ik zie dat ik de, klu, de klu, yeah, dat ik de klus. De nee, dat ik, de, dat ik het schuldige, de schuldige was, dat ik... En dan laat ik het ook zien, merken ook, dat ik was dat degene die niet in staat was, die niet uh, de kracht kon opbrengen om mijn stukje leid, dat me manifesteerde zich om dat eerst... Uh, op te vangen, verwerken, niet te verdrukken, niet door cultuur. Ja, want dat komt altijd, de aap komt uit de mouw, altijd. Vol te bellen, alsof je het uh, moet bij. Ja, op dat moment. Dus eerst steeds, altijd, leid moet je weten dat jij moet het leid verwerken. Niet projecteren jouw leid op iets of, of iemand of wat dan ook. Niet de werkelijkheid. Er bestaat geen werkelijkheid anders dan jouw kilim. Dus als je kijkt naar iets met, met ogen dat het kwaad is of iets anders, dan is moet je weten zeker dat het zit in jouw, jouw kiel. En dan helpt het niet. En natuurlijk, we willen graag projecteren op iets anders. Dat is slecht en dat is slecht. Om op deze manier te vluchten van het verwerken van leed. Hoe meer jij bereid wordt om jouw leid... Onder ogen te zien. En te verwerken. Betekent graag dat doen wat met jou, wat, wat, wat jou, wat jou opkomt. Doe het er niet toe. Leid betekent niet alleen negatief. Leid betekent ook bijvoorbeeld... Als je opgevolgd wordt door iets... en Dan is het op, op, kan je dat op een negatieve of positieve manier doen. Soms kan je dan euphemistisch eff, zijn. hè? zeg dat? Niet euphemistisch. Euforie. Euforistisch zijn, sorry. Je kan soms, hè, ah, zo, zo, zelfs, zo, weet je wat, zo'n gevoel hebben van, oh, geweldig, hoe, hoe mooi, hoe, hoe, dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat. Ook dat is een leid, een andere kant van leid. Ja, we hebben dat ook geleerd, hè. Dus ook dat moet je wel verdragen om te komen, ja, de leid. tot de middelste lijn. Altijd leid, en dat is allemaal gegeven van de mens. Om op deze manier zichzelf te dat is dat is wat hij zegt Vrees voor hem die zowel so jouw nevers als jouw lichaam kan brengen in de geheugen dus vrees jouw binnenkant ja yeah? die jouw binnenkant die dus die jou uh, de toestanden die binnen jou zijn die binnen ja yeah, die uh, jou kunnen ...brengen naar gegenom. Gegenom, die hel betekent... ...de toestand van... Uh, ...waarin jij... ...gescheiden bent wanneer jij niet in de middelste lijn bent. De toestand wanneer jij... Uh, of, ...of het zij... ...dat jij aanleunt aan de rechterkant... ...dus in de klipoot van de rechterkant... Ja, ...dat jij uh, euforistisch bezig bent... Ja manisch, zoals we dat geleerd, of dat jij te veel afweekt naar de, in de linkerlijn, dat jij depressief wordt, dat is dan dat is dan de toestand dat is wat je moet, dat is de hel, ja, dat is de hel waarop Yeshua ons, waarover Yeshua ons uh, uh, waarschuwt. 29 Hallo uh, hm? Hebben jullie nog vragen? Iets anders? Het wordt hier hallo. Hallo. Hallo betekent. Ja, is erg goed. Hallo. Misschien hebben ze ook in het Nederlands genomen over de hele getal. Hallo betekent. Is het zo? So? Is het nou zo? So Um, <laughs> uh, <laughs> maar het is ook leuk. Het is ook leed, hè, dat galach beetje. Ja, alles is, uh, alles is leed. Alles is leed. Alles, <laughs> ja, alles is leed. <hums> <Ja, hums> <hums> ja, maar je weet dat ook, ook, ook, ook het, form, het. Ook de vorm van lachen is ook is ook leed. Oké, dat ja, is. Ook, nee, je, ja. okay, ja, is maar... nee, het is altijd leed. Omdat uh, so alles wat, so wat. kijk, alles de, elke reactie, wat je zo zijn, elke reactie van die jij ontvangt als het ware van buiten jouw keling en jij reageert daarop uh, door het aanhangen van rechts of naar links en niet van de middelste lijn, is uh, is een vorm van. is een vorm van. van, uh, van vlucht. Okay. Zou je kunnen denken dat iemand. Uh, die volledig gecorrigeerd is. dat het bijna een uh, autistisch. Uh, iemand is? Nee, nee, ja, nee. iemand die, die, die Nee, nee, nee, absoluut. Absoluut niet, nee, nee, nee. Kijk, moet je zien hoe het. die Baruch. Baruch Asselen. Ja, hij was al, uh, um, hij was al 75, ja, en nog tot, tot 86 was hij. En mensen die bij hem hadden gestudeerd, dat is niet zo ik met jullie. Hij was uh, verschrikking, hij was, <laughs> hij was al goed gecorrigeerd, maar... Um, het was net als een, net een, een, een leger. Het was net als een leger. Dus ja. was, hij was het eerste. Hij, hij kon zich opwinden van niets. Hij kon bijvoorbeeld... Uh, als er iets niet, niet, aan, niet, niet volgens hem... was niet... of iets niet oké... Okay, dan kon hij zo schreeuwen... waarbij zijn gezicht zo, zo rood was... als weet ik niet wat. Hij begon die te schreeuwen... Zo, weet je, dat was een echt, was een goerist... Dat ja, een man van de Gwora. En niet alleen dat, maar je verwacht niet van zo iemand. Right? Je verwacht niet van zo iemand die, die zo die, iemand die dus de Kabbala doet en hij was eigenlijk uh, een zeer grote uh, man uh, op dat niet als zijn vader natuurlijk, maar ik bedoel iedereen elke ziel heeft zijn eigen rechtvaardigheid verkreeg zijn eigen rechtvaardigheid. Uh, zijn vader, geloof ik niet dat zijn vader zijn stem kon hard maken, maar hij was wel zo, nou, en wat, wat is er een, was een zeer, uh, zeer pittige man. En hij schaamde zich niet om om zo hard op te treden, van buiten van, van natuurlijk, omdat hij hey, ik denk niet dat dit alleen zijn, hoe zeg je dat zijn neiging was, persoonlijke neiging maar hij had misschien op deze manier uh, we weten, kijk, we kunnen nooit zien van binnen van de kant van binnen binnenkant kunnen we niet zien değil? dus we kunnen niet aan uiterlijke vertoning... kunnen wij niet... zien wat binnen is. Dat kan zijn... ik zeg het hypothetisch... Het kan zijn dat ook dat... ze waren de uitingen van... waarbij hij een zeker geestelijke werk deed... en misschien niet alleen ten aanzien van zichzelf... maar ten aanzien van dat kleine groepje wat... om hem heen zat. En toch gewoon leidt het mij gewoon menselijk gezien dat ook dat kan niet door de deur. ik zeg het even op deze manier we hebben gezien Jeshua kon niemand aanvallen Jeshua had nooit iemand aangevallen Jeshua had nooit iets gesproken over uh, fariseer Fairez, of en Sadduceen, Sadduceen, Sadduceen, in de vorm van uh, aanval. Het was nooit een aanval van hem. En het was het bewustwording en hij kon het niet doen op een andere manier dan op deze harde wezen, schijnbare harde wezen van zijn woorden, woorden dat hij hen ook noemde, zoals uh, uh, aderen gebroed. Maar het is ook de waarheid. Oké, okay, maar ook dan, zelfs de waarheid moet je weten om, om kleden op de manier dat het uh, dat de dat de mens daardoor zelf niet, self niet in, ver, in in verlegenheid komt van binnen en ook niet de ander in verlegenheid brengt. Kijk, want wanneer Jezus sprak, toen Jezus sprak tot hen op deze met de, op deze tong, met deze tong, met deze op de, met deze op deze tong, ja? met deze tong, op deze tong, dat was en ook dat dat ik zeggen dat het uh, scheinheiligen, ja, die jullie scheinheiligen, etc. Dat was absoluut opbou opbouwend. Wie wel dat kan verdragen van Yeshua? het, ene, het probleem is dat men moet dat verdragen wat, wat Yeshua had gezegd. Dat in ieder van ons zit deze heilige. Ieder van ons is ook, komt van. Absoluut weet ieder van ons komt van de uh, geaderen, gebroed, ja. Zeg je dat? Aderen, gebroed, zoals men dat zegt. Dus de, de kinderen van de slang. Wat is aderen, gebroed? De kinderen van de slang. De kinderen van de zonde. Er is niets aan de hand. Eigenlijk. Hey, maar hij had. Hij had nooit aangevallen iemand. Hij zegt over zichzelf ook. Kom tot mij, ik ben zacht. Ik ben zachtmoedig. Dat was zijn aard. Wij hebben dat niet. Niemand van de mensen is, is, is zachtmoedig. Ook ik ben niet zachtmoedig. Niemand is zachtmoedig. Allemaal zijn wij, zijn wij, komen wij van de... Uh, Aderen, we hebben aderen gebroed. Allemaal komen wij, geen, el, elke mens komt van de nest van de eh, slang. Betekent dat betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen mens op aarde heeft andere natuur. Dus Yeshua had eigenlijk gesproken tot de mens, tot eigenlijk tot elke mens, de vier stadia. Alleen Yeshua had gesproken tot Israël in de mens, tot Israël, hier had hij gezegd, maar tot Israël in de mens, Israël die niet wilde zijn bestemming uh, na, uh, volgen, of volgen zijn bestemming, maar wilde daarentegen ontvangen voor zichzelf. En bleef in de klepot. Dus Yeshua kwam op een absoluut opbouwend en vriendelijke wezen, uh, maar de woorden van Hem, die waren kracht en bondig en de woorden van de waarheid, die kon Hij niet om opbouwen, kon Hij niet uh, maken dat die halfslachtig zouden zijn. Uh, niet alleen in de tempel had hij dat zo gesproken. Maar hij is met name kwaad geworden in de tempel. Of de kooplieden in de tempel. Ja, in het bijzonder natuurlijk in de, in de tempel was hij, was hij. Maar niet alleen dan. Kijk, uh, ook zij kwamen naar hem toe. Herinner je nog. Uh, in al de andere gelegenheden kwamen zij bij hem. En. Uh, dat hij zij. waarbij zij. Hem aangesproken hadden over, uh, over het leven in de toekomstige wereld, of de of yeah, mens, of de incarnatie, of de bestaardere incarnatie, of de zielen uh, reincarneren en dat soort dingen, over opstanding uit de doden, dat was ook buiten de tempel. Wow, Precies, ja, dat is absoluut. Dan, dan zit daar bij mij uh, ego het kors. Precies. Zewel, als hij dat doet, ja. hij het zegt uit de naam van het hogere de kinderen. Precies. Ja, kijk, hoe kan je dan zeggen dat Yeshua de yeah, zoon van God, dat die dan zegt, inderdaad, hij uh, zegt Leig hoofd, leeg hoofd. Of andere, andere dingen, hoe hij dat uh, nu en dan zo. ...druk zich uit. En natuurlijk moeten we kijken daar... Hoe, ...in de heilige taal... Hoe dat, hoe, dat, ...hoe dat de uitdrukking is... ...in de heilige taal... ...en niet in de vertaling. Ook dat belangrijk is. Maar zijn taak was ook... ...hij had ook gezegd... herinner je nog... ...dat ik kwam hier niet... Uh, ...om met, met, met vrede... ...met vrede... eigenlijk ...je kan niet komen met, met vrede alleen... Uh, aan de wens om te ontvangen voor zichzelf. De, de mensheid was helemaal ver, zeg dat, verdrukt, hij heeft zichzelf verdrukt door de sitra agra. En er moest een geweldige kracht komen, de waarheid die hun moest doorbreken. En het, hij kwam met de kracht, en Yeshua kan me niet begrijpen met het hoofd, alleen met deze kracht van hem, moet je dat accepteren, voor 100 accepteren en laten jezelf corrigeren door wat hij ons vertelt. Voor hem, ten aanzien van hem, is het wel van toepassing wat men in het Nederland zegt. Eh, de zachte meesters maken stinkende woningen.